Het is één uur, Watermogen met het NWS-journaal. Bij confrontaties tussen de politie en demonstranten in Catalaanse steden zijn ruim vijftig betogers en vier agenten licht gewond geraakt. Drie mensen werden opgepakt. Er waren gisteren opnieuw demonstraties vanwege de aanhouding van separatistenleider naar Puigdemont in Duitsland. Mogelijk wordt hij uitgeleverd aan Spanje, waar hij wordt gezocht voor rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld.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 De fiscus had hun toeslag stopgezet omdat fraude werd vermoed. De Raad van State oordeelde dat het stopzetten niet rechtmatig was. In Jemen zijn zeker een half miljoen kinderen onder voet, Twee keer zoveel als drie jaar geleden. UNICEF luidt de noodklok over het land... waar al drie jaar een bloedige burgeroorlog woedt die inmiddels aan duizenden mensen het leven heeft gekost.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 Het is maandag 26 maart 2018. Het is twee minuten over één in de nacht. Tot twee uur nacht is dit het programma Zwarte Priet van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Goed nieuwsluisteraars, u kunt bellen 035 62... 11477 Dus 035 kost u wel wat geld. 62 11, 4, 7, 7. 0, 35, 6, 2, 1 035 62 De technicus is onze inheemse Nederlander Anne Bakema. De rest weet u dus ze ja, allemaal import. De Damiendo Glaan en Wegen neemt de telefoon aan, print de mails uit. En kan nu inderdaad lekker weer de telefoon gaan aannemen. En cliert met Zieke Media. En webcam doet alles wat verder nodig is. Robin Baldeosien Schijnend, P van de A-wethouder te Den Haag, is mijn gast. My brother from another mother, zeg ik altijd. Ik ben Prims, Joram Shaorad Aktijun. Bitter, apenstaat, zpp op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U mag mede naar Zwarte Prietpraat, apenstaat.pounet.tv. En luisteraars, doe het niet naar andere mail Adressen van heel veel zom 1 of zo, want die lees ik niet. Zwarte Prietpraat, apenstaat.pounet.tv. En het telefoonnummer is dus 035 62 11 477. zullen we op bellen nemen, want, ja, uh, ja, want die mensen bellen. En Damien, doe moet het allemaal doen. Dag Fleur, goedenacht. Ja, goedenacht, uh, Prem. Goedenacht, meneer Baldeelsing. Uh, Bal Bal Bal ja. Bal ja. Bal wat, wat heb je gestemd, Fleur? Ja, ik heb op, een vr uh, ik heb op twee vrouwen gestemd. Eén uh, was geloof ik, uh, Jasmin Moussaïd En de andere was een Nederlandse vrouw waar, waar ik de naam uh, van kwijt. Voor welke gemeente? Amsterdam. Oh, dus voor de deelraad. Ja, ik heb voor de deelraad SP gestemd. Uh, want ja, een vrouw ook. En je hebt dus op DENK gestemd. Uh, Jasmin Moussaïd is van DENK en de andere ja. vrouw is ook van DENK. Oké, okay. leuk. Ja. Vertel, okay. wat wilde je kleden? Ja, allereerst. Het is me echt een eer om uh, zometeen met, met meneer Baldiusing te spreken. Want uh, ik volg hem al een hele tijd en ik vind hem een, een fantastische uh, politicus. Meneer Baldiusing zei in de uitzending dat hij weg moet uit Den Haag en dat hij niks heeft. Maar meneer Baldiusing, u heeft een enorme ervaring... Uh, daar moet u maar verder op bouwen. En ik zou tegen u willen zeggen... Word alsjeblieft burgemeester van Amsterdam. <lacht> oh ja, oh ja, <lacht> Rebien, ja. Mij. Ja, vleur Fleur, Fleur, wat... Ja, ja, Leur. Leur. <lacht> Leur. ja. Leur. solliciteer, ja. wat Josias zitten die kan je goed... Yeah. Alsjeblieft, want uh, voor mij bent u een broeder, een politieke broeder van Eberhard van der Laan. U heeft ook gezegd dat u een uh, linkse rakker bent, dat vind ik een geuzennaam in deze tijden. En als uh, burgemeester van Amsterdam ja. niet lukt, waarom begint u dan niet in godsnaam voor uzelf in Den Haag met nee. al die stemmen? Nee, nee, nee. Kijk, yes. Yes. Is in ieder geval ontzettend lief van u dat u uh, ja, zulke lieve woorden spreekt. Nou, kijk, weet u, ik ben echt een overtuigd Sociaal-Democraat. Ik ben gewoon een overtuigd Socialist, om het maar zo te zeggen. En ik heb altijd in mijn beleid de stip links op de horizon geplaatst, zoals ik het zei. En uh, ik zal nooit en nimmer voor mezelf gaan beginnen. Ik vind dat echt grote onzin dat mensen, wanneer ze niet eens zijn met iets, uh, zich afscheiden, hun zetel meenemen, voor zichzelf beginnen. Ik vind, ja. dat, ik vind dat echt niet kunnen, moet ik je okay, zeggen. Ik, ik walg ja. van dat soort praktijken, dus ik ga dat zelf niet doen. Maar u zei dat Amsterdam, geloof ik, beschikbaar is. Ja, ja, ja, ja. U, u, u begint mij op ideeën te brengen. Ja, nee, maar Rubien, ik zou echt. Nou. Fleur, ik weet, weet we, fleuren, we zijn het niet altijd eens bij een heleboel punten. Maar op dit punt vind ik het een geweldig. Want ik zei al tegen nou. Rubien, burgemeester. Maar Amsterdam kwam niet in me op. Maar ik zou het geweldig vinden als hij burgemeester Want hij heeft 12 jaar wethouder in Den Haag. Ja. Hij is het P van de Aman En. en en, en ik denk dat uh, ja, de hoofdstad... Ja, maar alleen GroenLinks klimt er nu, hè? want Fleuren is een probleem. Nee, GroenLinks maar... is de grootste, en ze willen Femke Halsema hebben. Mag ik een vraag stellen aan meneer Baldi? Ja, ja mag dat nog? Natuurlijk, Fleur. Meneer Baldiusing, oké, okay, ik begrijp dat u een sociaaldemocraat in hart en nieren bent. U wilt dat schip uh, niet verlaten. Ja. Dan moet er iets met de sociaaldemocratie gebeuren. En ik denk dat dat echt een herijking moet zijn van wat sociaaldemocratie betekent. Dat is niet nationalisme-democratie. Nee. Dat is niet anti-vreemdeling, anti-ander-democratie. Want daar is de VVD al mee bezig. Waarom... Komt er nou niet gewoon een goede herijking plaats van de Sociaal. De, de Partij van de Arbeid moet dat doen. Dat kunnen ze doen door te kijken naar de ingeslagen weg en zeggen: oké, okay, die werkt niet. We moeten het over een andere boek gooien. En ja. ik hoop niet dat ze het over de boek gaan gooien van uh, Sociaaldemocratie in Denemarken. Want uh, dat um, zou echt funest zijn. Ja, maar daarom, dat mijn dus, vraag aan dit. Nee, maar daarom heb ik dus beslo besloten. daarom blijf ik gewoon bij mijn partij. En ik ga de komende periode natuurlijk mijn bijdrage leveren om in ieder geval vanuit mijn gedachten, vanuit mijn ja. idealen, de partij uh, uh, te helpen. Lodewijk Ascher ja. te helpen, lokaal. Martijn Balster, mijn partijleider, te helpen om ervoor te zorgen okay. ja dat we dus inderdaad wat herkenbaarder gaan worden de komende periode. Ja En in ieder geval te zeggen, oké, okay, we hebben een bepaalde weg ingeslagen. Wat je niet kunt doen is echt de masker van rechts opzetten en daaronder een PvdA blijven. Dat gaat niet. Nee. werkt niet. Nee, ik uh, heb nooit van Max maskers gehouden. En zeker niet een masker die bij mij niet past... om het maar zo te zeggen. Ik, ben, ik bedoel, what you see is what you get bij mij. Ik probeer eh, eerval mijn werk met eh, heel veel passie en gedrevenheid te doen... waarbij ik eh, eerval probeer de mens centraal te stellen. Want die mensen die maken de stad. Ik bedoel, ja. het beleid maakt de stad. Ik bedoel, het gaat ja. niet om noodassen en dat soort dingen meer. Nee, de gewone en dat probeer man ik, eh, te doen. En de uh, gewone vrouw... de gewone man ja. de gewone ja. vrouw uit de armoede halen. Nou, volgende keer ga ik u gewoon Den Haag binnenhalen om samen met me op te trekken, dan uh, nee, dus gaan we hand in hand optrekken. Ben ik bereid, toe uh, op de achtergrond, ik ben bereid om voor iemand zoals u te werken. Altijd. Nou, zeer... Iemand zoals u, altijd. Nou, dank dank zeer veel dank. Uh, ik ben dank een groot veluwe. fan, van Armin en ik moet je nog één ding zeggen, Fleur. Ik was 15 jaar lang lid van de Partij van de Arbeid. In 2000, heb, of 2001 heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Ja, en ik ben toen nergens meer lid van geworden. Want ik zeg, zoals ik met vrouwen, ook je trouwt met één vrouw. En je wordt ja. maar één keer lid van een partij, van van, van partij. En ik uh, kan sympathie hebben voor andere partijen. Maar ik word nooit meer lid. Ik ben één keer lid geweest van een politieke partij. En, en dan bleef ik bij die partij. Ik ben niet als anderen die switch. Nou, ik, ik als, als het helpt om de Partij van de Arbeid weer een sociaal-democratische partij te krijgen. Echt die de grondwet respecteert en beleidt. Nou, dan word ik weer lid van de Partij van de Arbeid. Nou, oké. Okay. Dag Fleur, nou, dank okay, u wel voor het bellen. We Hoi. gaan het proberen. Oké, Daniel, nacht. U hebt gebeld 035 477 Zeg het maar. Daniel? Anne, is er iets mis met lijn 2? Oké, okay, Daniel is kennelijk eruit. Dan gaan we naar de volgende. nacht, Erik. Ja, goeienacht, uh, Prem, met Erik. Ik heb vorige keer, toen jij Daisy Correa bij jou in de studio had, ook ingebeld. Ja. Ja, hoe maak je nou een bruggetje, die vurige mevrouw Fleur? Ik ben het helemaal met haar eens, natuurlijk. Hm. Maar dan moet de PvdA misschien zijn ideologische veren eerst weer even aanplakken. Maar uh, Rabin heeft nou, die uh, altijd... Maar Erik, het grappige is, Rabin heeft er als ze toespraken... De afgelopen twaalf jaar, want eens is mijn vriend, ik heb hem gevolgd. Als ze als toespraken, zat die ideologische veren, hoor. Rabin heeft de ideologische ja. sfeer nooit afgesworen. Ja, ja, maar hij zit in Den Haag en ik zit in Rotterdam. Ja, en kijk, dat is, in, ja, uh, in, kijk in dat is dus het probleem inderdaad. Dat, uh, dat Hij je laat je dus meezuigen op wat landelijk als het ware gebeurt. En dat vind ik dus wel heel erg jammer, maar... Ik moet je zeggen dat ik in de campagne wel gebeld ben, uh, uh, ben uh, vanuit Rotterdam... om bijvoorbeeld wat meer informatie te geven... over het feit dat ik in Den Haag gewoon uh, publieke banen ben begonnen. Ja. Dit is de arbeid. Ja. We hebben er duizend gerealiseerd. We noemen dat de stipbanen. En Rotterdam was daar erg in geïnteresseerd hoe dat te doen. Uh, dus, dus ja, je probeert in ieder geval vanuit, uh, uh, ja, nou ja, goed, vanuit mijn kant... te kiezen voor mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt vastzitten. Ja, die probeer je per perspectief te bieden. En dat is geval in Rotterdam opgevallen. Dus ik hoop dat het ook bij meneer opvalt. Ja, maar ik belde voor iets anders als je me niet kwalijk neemt. Want jij maakt altijd reclame voor al jouw vrienden, maar één van jouw vrienden ben je misschien even uit het oog verloren. En ik zat in een, nou, mooi theaterzaaltje. En daar kwamen veertig mensen kijken naar deze Korea. Jouw welbekend als jouw vroegere buurmeisje. ja. De, de, de ah, moeder is nog steeds mijn buurvrouw. Dat beter, want jij verdient natuurlijk per uitzending 1400 euro. Dus je hebt vast alle drie CD's van Daisy Korea al lang gekocht. Anders kan je naar je buurvrouw lopen. Ik weet zeker dat ze voor jou nog een CD te koop heeft. Ja. Daisy is uh, drie CD's verder. Ze heeft twee kinderen op de wereld gezet. Ja. Is een bruiloft verder. En ja, uh, heeft dus ook een keer niet opgetreden vanwege zwangerschapsverlof. En ik vind het zo jammer. Ze maakt zo'n mooie voorstelling met portugese Fado... Maar ook een paar liedjes in het Nederlands vertaald, eh, omdat het publiek dat zo mooi vindt. Ze noemt dat balans in mijn vader. Ze gaat nog naar Den Haag, dat zou Rubien misschien ook leuk vinden. Nee. Er Erik, toen Rubien jarig werd, hij werd 50 of werd hij 50? Nee, 50? 50. Vijftig, ja. Ik had mijn 49ste gevierd met de crematie. En toen, had Rubien, en toen heeft Rubien, wie, wie, was het de celeste die optrad? Die, die, die, die, die, je hebt verschillende muziek. Ik had verschillende feestjes. Ja, maar maar, maar, maar had op een van die feestjes was er toch een prachtige muziek. Uit uh, die celeste die, die, die, die, die, die ja. klassiek speelde. Ja zeker. Ja, Want ja. ik ben bij alle feestjes geweest. Ze ja, ja, ja, waren ontzettend ja, ja, ja. leuk. Ja. En en ik hebben één ding geweest. Erik, we kunnen heel goed feestjes geven. Nee, maar dat is juist het leuke. Dat je dit soort dingen gebruikt. Ook om uh, niet alleen te laten zien van... Hé, hey, uh, we gaan... Alleen dat eigen neerzetten. Maar kijk, ik bedoel, inmiddels uh, uh, ja, heb ik zoveel uh, ja, expressies tot me genomen. Hè? Van ja. klassieke muziek tot inderdaad, ja, wat mij betreft, ook Fado. Ik bedoel, ja. ik vind dat ook hartstikke mooi. Ja, maar Erik, uh, uh, nog even één ding. Uh, uh, ik vind inderdaad dat ik gelijk ben. Weet je wat ik ga doen? Ik ga Daisy even appen of haar uh, moeder. Dan gaan we even schaamteloos volgende week reclame maken. Erik is eruit gegooid door wie? Oh, Erik belt weer. Uh, uh, Erik? Ik, ben, ik ben weer hier, maar misschien moet ik de radio Nee, uitzen, Erik is goed. Het rondzingen. Nee, nee, nee, nee. Da, da, Damian doe je waarschijnlijk een fout gemaakt. Uh, uh, <laughs> maar goed. Maar Erik, we ga, ik ga volgende week schaamteloos reclame maken voor uh, uh, Daisy. Goed? Draai een nummer van haar en uh, meld het bij de Buma stemraad. Dat doe van. ik iedere keer. Maar daarom had ik deze ook in de uitzending gehaald. En je vergeet goed, dat, heel dat heel na, nadat ze bij mij was gekomen, ze vervolgens ook op de televisie kwam alles. Dus, uh, en alles. Ze ik gaat vind nog het... naar Elst in de BTU, hè? Wat zei je? Ze gaat nog naar Elst in de BTU. Oh, daar ben ik ooit bij mijn eerste jaarskamp geweest. Oké, okay, hey, dankjewel, Erik. Uh, Oké, okay, doei doei. Luisteraars, ja, ja. nogmaals, u moet, als u wilt bellen, mag u dus bellen met 035 van 035 Voor we praten met Rabin Beldeels, Robin, schijne. Rabin, even de van Fleur, hè. Wat let je om? Te, in, in, in, in, ze gaan nu. Je, je, je zou toch kunnen solliciteren, dan wordt het gekust tussen jou en Femke Hansma. Nee, Prim. Uh, kijk, het mooie is... Hè, uh, uh, ook in de politiek... Hè, dat je dus uh, wel moet weten... wat je kan en wat je niet kan. Ja, maar ik ga goed je moet dus goed. ook je beperkingen kennen. Ik denk gewoon... Uh, kijk, ik vind dat fantastisch... hoor, dat zij dat zo zegt, maar... Uh, ik denk dat Amsterdam voorlopig een, een, een, een, een, een, een maat te groot is voor mij. Ja, nou, is zo... Paul is wethouder in, in, in Amsterdam geweest... toen burgemeester in Arnhem. Twaalf burgemeester... jaar burgemeester Arnhem. En nu is ze uh, in onze mooie stad. En uh, zo doet het fantastisch. Nee, kijk, ik bedoel... Nee, kijk, ik ken mijn beperkingen. Ik vind dat je... Wat dat er gaat... Uh, uh, is het besturen van de Republiek Amsterdam... een totaal iets anders dan twaalf jaar wethouders zijn... in Shit. de residentie. Jammer. Jammer nee kijk Nee, nee, nee. nee. Ik, ik vind, kijk, ik bedoel, als je dat soort dingen wilt doen... dan moet je echt goeie, ja, goed andere dingen uh, uh, ja, ergens anders natuurlijk uh, proberen te beginnen. Oké, okay, okay, dus, uh, we hebben Adrie aan de kijken. telefoon. Adrie, nacht Goedemorgen. Nou, dat was even het klooien met het nummer, maar dan ben ik dan... Hé, hey, ja, luisteraars, dit is ben... Adrie uit Wies. Adrie, ha, ha, ha, ha, we hebben je oh. opgeslokt. Je bent geannexeerd. Wiesp is nu van mij. ja. Ja, ja door, Amsterdam, door Amsterdam. je zegt het dan heel goed. Adrie heeft gestemd ja, daarvoor, goed. denk ik, ik toch. Ik nee, Adrie het, heeft tegen maar... gestemd. Adrie is tegen die hele okay. herdeling van Wisp. En heb jij gestemd, op, op, op welke partij heb je gestemd in Wisp? Nou, een, uh, iemand die het helaas niet uh, haalde, en die was een toffe gozer Dat was hij stoelmeijer van Partij voor de Ouderen. Er is ook een mevrouw van in Amsterdam, ja. daar had hij contact mee. Maar nul zetels in Wisp voor de Partij voor de Ouderen. Ja, ja, nul. Dus ja, helaas, die asociale belangenbehartigers, de Partij voor de Oder is net zo erg als Denk en PVV Die willen alleen voor hun eigen, eigen, eigen. Over, maar over, nood, over. Je hebt je gelijk in mijn noodbreekt wetten. Maar één ding, ja. dus wat we doen als Weespers, en Republiek Amsterdam, houden er rekening mee, want ik ben ook Amsterdammer, maar ik kan jullie aan. Je kan aan. Uh, jullie komen met z'n allen, krijgen niet eens. Als alle, heel Weesp op één lokale partij stemt, hebben jullie ja. één zetel in de Raad in Amsterdam. Ja, maar wees maar toch een beetje ik, vriendelijk, jullie. Ik bedoel, ze komen nu bij Amsterdam. Nee. Ik bedoel, wees toch een beetje <laughs> ja, maar, gastvrij, maar, zeg maar. Rabbien, het leuke is, maar ik, ik, ik zit ik op de stangen... want Erik van den Burg was hier. Toen had hij ook gemeld. En toen zei Erik: Ja, het is leuk dat de Raad de voorkeur heeft... De burgers moeten, maar hij heeft gewoon verloren. En Adrie moet als inwoner van Weesp leren dat hij de democratie moet respecteren. Ja. En dat hij gewoon een loser is niet op stem vergooid heeft. Nee, nee. En nu zijn we gewoon geannexeerd. Hebben we, a, a, dus ik moet trots tegen Adrie zijn. Nee, maar Adrie Ad heeft zich toch daarbij neergelegd, of niet, Adrie? Nee, ik heb me er niet bij neergelegd. Oh. In vergelijk, dankzij Trim, in vergelijk met de gemeente Rhenen, <lacht> ja, gaan wij, dus, uh, gaan wij dus zeker in bezwaar ook tegen het referendum, want het referendum dat was ook niet ver. <lacht> Bezwaar tegen het referendum, <lacht> dat wordt wel lastig, Adrie. Nou ja, het referendum dat, dat, dat mag niet, niet gebruikt worden voor een, voor een raadsbesluit. Want het referendum is dus uh, niet conform met de aanvraag. Ja, maar Adrie, wat je, je nu ga gaat doen... Kijk, vrees, mag in, ik me even afmaken? Nou? Nee, maar Adrie, even. Wat je nu gaat doen is het volgende. In de gemeenteraad was er al een meerderheid die wilde naar Amsterdam. Toen hebben we en toen heeft die gemeenteraad, vind ik, heel goed gezegd... weet je wat, laten we het ook als onderwerp van de verkiezing maken. En dan kunnen we kijken. En dan zie je ook dat de partijen die voor de fusie waren met Amsterdam... die hebben meer stemmen gehad. En je bent op die partij voor de ouderen gaan stemmen. Loser, nul zetels, en je stem is verkwanseld. Nee, nee, nee, nee. Wij, hebben, wij, hebben, wij hebben contact gezocht met, met de Tweede Kamer. Hebben we hebben Amsterdam van op de hoogte gesteld. En ja. toen kwam Amsterdam in het beeld... Maar, maar Adrie, wij, snap maar je niet we wat je doet? Gaan in met de je bent, je bent net zo koppig als Geert Wilders en ja, Koesu. Wat je uitstreken. doet is, je wil je La eigen gelijk halen... terwijl in nee. een democratie je leert om te zeggen... en Adrie -Ivo, waar ben je geboren? Ik ben In Amsterdam geboren, hartstikke. Ja, dus, dus je bent ook ben, geen geboren ben, ik weespenaar. Ik je bent net weken. zo. Maar je bent net zoals al die import-Nederlanders, zoals Wilders en ja, anderen. Die zeggen nee, eigen volk eerst. Maar als het dat geldt, waren ze nooit binnengekomen. Dus ik vind het grappig. Je bent niet eens geboren in Wees. Mensen die geboren en getogen zijn in ja, Wees, vinden het ja, goed, ja, goed. Jij bent mooi. de ex-Amsterdammer die gevlucht <laughs> is naar Wees. En nu ben je Daarom. de nationalistische wezenaar. Weespenaar. Ja, Amsterdam, Amsterdam heeft nog nooit. Wat... Voor, voor Amsterdam is gedaan. Die zijn weggetrokken in de jaren zeventig. Maar we gaan in bezwaar of vergelijk ja. met de gemeentereden. Nee. Oké, okay. nou ik moet ik naar de blanke Germaan. Die is echt zo roots hier in dit land. En die heeft echt recht als man Mijn vriend Adrie uit Weesp. Ja, okay. Je bent de pineut. Je bent nu van mij. Je bent nee. van Amsterdam. We gaan je mishandelen. Nee. We gaan alle rechten van jullie ontnemen. Jullie worden gewoon. We gaan jullie achterstandsweek maken. We gaan alle, alle, alle tokies gaan we naar jullie sturen in Weesp. Als je me jouw adres geeft, ...zorg ik ervoor dat er een opvanghuis voor junkies tegenover je huis komt. Oh, maar ik heb beste prem. Ik heb wel meer dingen gewonnen in de politiek. En ik ben 13 jaar ouder ja, dan jij, ook klink ik niet zo. Maar ik nee. heb ook ervaring. 69, ja. je bent gewoon een oude surpiet van 69, Adrie. Ook. Ja, maar jij bent, jij bent een, <laughs> een middelbare surpiet. <laughs> ik ben ook een oude surpiet. Je bent wel mijn vriend. Nee, maar Adrien, ja, leuk man. Met, en, je met, je met, je met, maar je ziet, Adrie, ik, ik heb het gevolg. Ik tegen die. Tegen die TCA-kliek in Amsterdam. Nee, maar wat al ik... onze rechten in standplaatsen prijzen. Maar Adrie, wat ik leuk vind van nee, je... Doordat heb... je steeds inbelde, ben ik de verkiezingen... ...en Wisp op de voet gaan volgen. Dus dat is wel weer leuk. Ja, nou, oké. Okay, okay. En ik woon vlak ik, bij Wiesp. Hè. Ik woon in Amsterdam-Zuidoost. Bijna... Je woon in je kant dus, of of? Nee, ik woon in de lambert -Riemastra. Dat is G3. Uh, oké, okay, uh, okay, maar ik heb een hoop vrienden daar. Trouwens, één vraag aan je moet je me even gunnen. Radio Tomar is uit de lucht. En van die scène leer ik toch veel, ouwe jongen. Oh ja, ik luister er nooit naar, dus ik weet niet wat het van belang is. Nou, maar die, kan niet van die familie, dan kan hij misschien langdradig zijn. Maar je kan een hoop van hem leren. Oké, okay, dankjewel. Nu ga ik je afbellen okay, het moment dat je ontzettend begint te verkopen. Doei, Adrie. Zien, Doei! Nou, weet je wat ik wel leuk vind, Robin? Kijk, jij kijkt helemaal verbaasd. Maar kijk, onderdeel van dit programma is: ja. ik zeg ook mensen, jullie mogen bellen. Maar als je belt, kan ik je beschimpen, dingen, alles. En het leuke vind ik, de luisteraars die kunnen er tegen. Want Fleur, bijvoorbeeld, die kwam van Denk en die belde af en die werd boos. Maar ze blijft iedere week bellen. En ik mm. vind het leuke: ik, dit programma moet interactief zijn. Mensen ja. moeten kunnen participeren. Maar Adri ah, verkoopt onzin. Jullie hebben toch ook geannexeerd als Den Haag? Hebben jullie Dat toch... is erg lang geleden, en we praten dit niet meer nee. over. <laughs> Waarom niet? <laughs> nou, we hebben het wel geweten. Ja, ja kijk, het is natuurlijk erg ingrijpend. Hè, dit soort ja. dingen voor, uh, ja, voor heel veel mensen geweest. Of voor, voor onze buurgemeente. Welke gemeente hadden jullie Ja, ah, Kijk, er zijn stukjes natuurlijk vanuit uh, Rijswijk. Vanuit ja. de Voorburg. Weet je wel. Dus dat maakt het wel een beetje lastig en zo. Maar de relatie is op dit moment uitstekend. En <laughs> we zijn goede buren van elkaar. Dus laten we het zo houden. Oké, okay, we hebben. Dan kom maar. Langs langs atletisch gebouwd staalblauwe ogen en hart van goud de blanke germen kijk er op de inheemse bevolking in dit land, als we teruggaan naar het jaar nul, hmm. dan waren het de Friesen. Als je alle geschriften kijkt, hè, dus Anne Bakema is een Fries onze technicus, dat is de inheemse Nederlander. Yeah. Nou, en nu is er op een gegeven moment, toen er al dat gezeur werd, is er een lobby gestart. Ik ben verplicht door de bazen van, hè, om een blanke Germaan die ik nog nooit heb ontmoet, een nazaat van de inheemse een ruimte te geven. Die belt dan iedere zondagnacht om kwart vier ongeveer. Ik weet niet wat hij gaat zeggen. Maar dan ga ik vragen, Blanke Germaan, goedenacht. Goedenacht. En wel goedenacht op... okay. aan de gast. Ik heb, gestemd. ik heb gestemd op Erik van der Burg. Ik vermoed een Blanke Germaan. Hebt u ook op een Blanke Germaan gestemd? Nee, op zwart haar. Ja, nah, verrader, verrader. Welk, ja, ja. Welke partij was dat? Dat was de SP. Oh, ook nog een loserpartij. Ja, ja, als ik de uitslag bekijk, is dat wel, uh, moeten ze blij zijn met mijn stem nog, inderdaad. Want dat is, niet, uh, dat is niet goed gegaan. Maar, nee. maar, maar Blanke Germaan, de afspraak was dat u in dit programma zou komen om iets te doen... Voor het, voor, voor het ondersteunen van het blanke Germaanse ras... dat helemaal uitgeroeid is door die batavieren, hugenoten... en ander tuig wat hier in dit land is gekomen... die vreemde religie heeft meegenomen. Het jodendom, het christendom en daardoor de uw religie heeft vernietigd. U zou daarvoor komen en dan gaat u op de SP stemmen... en op iemand met zwart haar. Ja, ja, maar kijk, weet u wat het was? Wij hebben hier eh, dicht, dicht bij Den Haag over annexatie gesproken. Toen meneer Baldeusing nog in de Haagse Raad zat, was ik altijd voor een groot Den Haag. <laughs> Oké. Okay. Nu, nu ben ik voor een groot Zoetermeer. U bent altijd welkom. Hé, <laughs> hey, hoe heeft Nawijn het gedaan? Nawijn is wel gezakt. Maar hij is nog wel steeds de tweede partij. Ja, hij heeft dat okay. goed gedaan, toch? Ja. ja, maar hij was toch wethouder daar, of niet? Nee, hij zelf niet, hè? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Nee, heeft, nee, nee, nee. Maar hij heeft goede bestuurders gehad, ja. ja. ja. Oké, okay, ja. wat wilde u nog kwijt, uh, Blanke Germaan? Nou, ik, ik wil eigenlijk voornamelijk kwijt... Uh, en dan wil ik het hebben over de VVD en de liberalen in het bijzonder. Want dat is... Kijk, ik zie overal dubbele bodems en dubbele agenda's... en alles is onder de kras. Maar dat is gewoon mijn aard. Hè. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gast. Hmm. Ik, ik, ik zie dat gewoon, dat het toch over het landelijk geheel... dat de VVD het gewoon heel erg goed heeft gedaan. Ja, nou, ja onvoorstelbaar, ik... hè? Hoe aans... verklaar je dat zelf? Nou, ik verklaar dat, dat ze gewoon de Germaanse oude vuurgod Loki aanbidden. Dat oh is de god, god van leugens en chaos. <laughs> <Ja>. <laughs> En daarom is dat gebeurd. En je weet ook dat de, dat de, de stamvader van de VVD, dat is meneer Thor Bekker. Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Dus Loki en Thor, dus het, is, het, is, het is de blanke Germaanse partij. Het is, ja, maar dan, dan de foute kant. Dus dit, dit nou, pleit ook voor oprichting nee, van hey. onze kerk. Hè? Maar, maar, maar, maar, maar wacht even, Klini Rajukowski uit Utrecht, die is een Polak... Dit is ja. gewoon een Pool. En Erik van den Burg, ja, dit die, die, die is een witte. En nu ga je mijn vriendje beledigen. Nou, ik, ik, ga, ik ga gewoon verder terug in de geschiedenis. En dan kom ik, kom ik gewoon op dingen. Dat in, in die tijd hadden we dus een, een groot schrijver. En die had gewoon een moreel geweten. En die noemde zich Multatuli. Zo heette die helemaal. Nee, niet. die was en zo fout als de, de ratten. Die was weer een import-Nederlander die de blanke-Germaanse geschiedenis mee heeft uitwisselen, man. Houd toch nou. op, die Max Havelaar. Dat, dat valt wel mee, want de heer Thorbecke was dus een Duitser. Een bosgermaan. Oh ja. ja, ja. ja dus die, die was dan nog weer fouter, Want dan had hij ook moeten heten meneer donar Want dat heeft hij ook nog fout gedaan. Thor is natuurlijk Noors. Ja. Als, als hij echt uit Duitsland was gekomen, dan had hij zich donar genoemd. genoemd. Ja, maar ja. Die, die heeft dus de heer Multatuni zo kwaad gemaakt... dat hij allerlei grafschriften voor hem is gaan schrijven. Ja. En die zijn tot op de dag van vandaag actueel. Hij had bijvoorbeeld liberaal als een aal. Ja. <laughs> ja. Neem, neem Rutte. Als er iets is, dan is hij er niet. Ja. Dus er wordt een referendum afgeschaft. Ja. Hij is de baas, maar een ander krijgt de schuld. Ja. De PvdA gaat met hem in de regering. De PvdA krijgt de schuld, maar ja. hij is niet thuis. Hij doet bruine regering. Maar, kijk, dat, raad... na, maar, maar daarom zijn jullie Germaan en dom. Want jullie gaan er gestrekt in. En misschien is gewoon de uitleg... en daar zal ik met de Bietro over doorpraten... dat de VVD misschien wel de enige fatsoenlijk rechtse partij is. Dat wel. Maar ik denk dat toch de meeste mensen zich helemaal niet kunnen veroorloven, om de VVD te stemmen. Waarom niet? Omdat ze eigenlijk er niet bij horen. Dat is gewoon Bijvoorbeeld gelul. die Torbekke, die kwam met een kieswet. Hè, daar ja. zijn mensen trots op, hè? Oh, de kieswet. Ja, het grondwet ook, hè? En een grondwet. Maar in die kieswet bleek dus dat 10% van de Nederlanders mocht stemmen. Want je moest een bepaald inkomen hebben. Ja, je moest belasting betalen. En behoorlijk wat. Dus 10% die mocht maar stemmen. Aan het einde van het liedje was dat de socialisten dat dus terug hebben gedraaid. Ja. Maar dat heeft niets te maken met blanke Germanen, hè? Ga je nou een soort vuur... Je moest het hebben over de blanke Germanen nu ga je de geschiedenis gewoon vertellen. Ja, omdat ze de god van de leugens aanbidden. Ja, maar Loki. dat vind ik een goeie. De VVD aanbidt Loki. Nou, die moorlag van de Partij van de Arbeid... die aanbidt ook de god van de leugen en bedrog, hè? Ja, ja, die, die doet dat ook wel een beetje. En ja, en, en ik ken nog een paar fouten. Kijk, de VVD heeft dat. Maar, Rabien, dat was ook zo. Toen de PvdA bestuurde en veel wethouders had, heb je veel schandalen. Nou, noem eens een paar. Ik kan me daar niet al te veel van herinneren, nou, moet ik uh, je zeggen. Uh, nou, hebben over Rob Oudkerk en zijn horenbezoek en zijn ja. zantabelheid. heet. ja. Bedoel, ja, en die ja, moest aftreden en vervolgens zei Amsterdam dat hij had ja, gelogen daarover. De Partij daarover. De Arbeid heeft echt hele goede bestuurders uh, geleverd, moet ik ja, zeggen. Ja, dat vind ik ook wel. Dus, ja. De VVD ook. En, uh, je hebt samen nou met de, de huidige ministers, met Dekker, dat er was jouw collega. Er zijn er collega. zeven vertrokken of zo. Hoeveel ja. zijn het er vertrokken van de VVD? Maar, maar, maar, maar jij was toch collega, oh, trouwens zullen we het hebben over die ene aarde die had gelogen over zijn declaratie en na een paar dagen al moest opstappen als staatssecretaris. ja. En is, ik bedoel, kijk Robin, wat ik wil zeggen is, als je kijkt naar uh, die man met wie jij samen zat uh, in het kabinet, uh, in, de, in de wethouder was. Die blonde met die krulletjes, die mislukte staatssecretaris die nu minister is. Hoe is het ook alweer? Sander Dekker. Was ja. toch je collega-wethouder? Die was, uh, ik zat samen met hem in het college. Ja, ja. en ja. die heeft het toch wel ver geschopt. Hij dus, is nu minister. Voor uh, rechtsbescherming, <laughs> ja, zeker. <laughs> ja. Ja. Luister, als je kunt zijn gezicht niet zien, maar Robin denkt, wat moet ik hiermee? <laughs> ja. Ja, ja. Maar goed, Blanke Germaan moet afronden, wat wilt u nog kwijt? Nou ja, ik wil eigenlijk alleen nog zeggen dat wat, wat u altijd zegt... dat de PVV dus de, dat, dat aangeeft hoeveel racisten er zijn. Hier in mijn plek ik dus een man die het is dus gekozen... en die had dus een, een, een website, Germania Heritage, geregistreerd uh, met de naam Koert von Sturm. En dat had hij dus van Geuring gehad. En die is dus gewoon alsnog met twee zetels... Voor in de gemeente afgekomen Van de PVV. En heeft Denk meegedaan in meer. Nee, we hebben hier ook geen Turkse gemeenschap. Nee, maar de grap is namelijk, uh, Blanke Germaan, hey, laat ze met twee zetels binnenkomen, want je ziet het in Den Haag. Den Haag ze teruggaan van negen naar. Nee, nee, nee. Uh, van zeven uh, naar twee. Ja, van zeven naar twee. Daar ook... waren er eerder een paar weggelopen hè? Ja. zich afgescheiden en zo? Maar ze waren ze twee? Ze deden in twee gemeenten mee. Almere in Den Haag, daar kwamen ze ja. binnen, groot. En ze... Ja. Dus laat ze maar komen, volgende verkiezingen krijgen ze nul. Ik hoop het. Ja, maar, maar, maar hoe komt dat nou? Omdat ze niet... Oké, okay, dankjewel Blanke Germaan. Tot volgende week. Weet je wat... Is Tot, er op, nee, nee, nee. Weet je hoe dat komt? Ja. Dat komt omdat... Kijk, wat... Ja, nou ja, goed. Net werd er gezegd, hè. Uh, uh, uh, van hoe komt het nou dat de VVD... Uh, ja, niet geraakt wordt. Ja. Hè? Ik bedoel. Uh, kijk, wat de VVD op een meesterlijke manier doet. is door groot te blijven. Door de, door de PVV klein te houden. Dus wat, wat Rutte doet, bijvoorbeeld. maar ook uh, anderen. zeg maar. Uh, uh, in die partij. is echt absoluut. de PVV in campagnetijd. zeg maar rechts uh, ja. voorbij streven. Ja. En daarmee drukken ze natuurlijk... Wilders en de zijnen naar beneden. Ze ja. nemen de ideeën over en dat soort zaken. En dat propageren ze. En dat heeft premier Rutte... Uh, gedaan, uh, niet één keer, tig keren bij al die verkiezingen, heeft hij in ieder geval laten zien dat hij gewoon echt ontzettend rechts kan zijn, heel populistisch kan zijn, ja. en daarom vind ik het echt ontzettend vervelend, uh, dat uh, uh, ja, nou ja, goed, uh, dat, uh, dat ik hem af en toe mijn minister-president moet noemen. Maar, maar kijk, Ivo, kijk wat ze in Den Haag hebben gedaan. Ze hebben behoorlijk gewonnen. Ze hebben behoorlijk gewonnen. Ja, het klopt, maar hoe komt dat dan? Ik bedoel, ik, zal, uh, dan je, ik zal je zeggen waarom. Ik, ik luister. Ja. Ik heb in Amsterdam. Ik heb altijd. Ik stem nooit op een witte man. Ja? Oké. Okay. Erik was mijn vriend. We hebben ooit beloofd. Acht jaar, 8 jaar geleden heb ik op Lodewijk Asje gestemd, maar die had prostitutie aangepakt en onderwijs. Wat gebeurt nu als ik naar de partij van de arbeid in Amsterdam kijk? Ik kijk naar de kandidaten. Ik kijk naar wat ze zeggen. Totaal hmm. niet aansprekend en totaal niet ja. links. Oké, okay. dus wat gebeurt er als je kijkt naar rechts, liberaal, rechts ja. en liberaal... dan kan je zeggen wat je wil, maar Queenie Rajkowski van Utrecht de, uh, was hier... en dat meisje, als je door hoort praten, hij ook weer, heeft er zin in, ze heeft er richting, ze heeft er visie... hoeven niet eens te zijn met die visie, nee, remier, maar, maar, maar die je weet belaal, wat je krijgt. Nee, maar nou dat weet ik niet. Kijk, rechts is niet meer uh, rationeel rechts... Rechts is tegenwoordig populistisch rechts, om maar het dat, maar zo maar, te maar, zeggen. Maar, maar wat ik dus ja, ik, bedoel, ik heb geen probleem met liberalen. Sterker nog, de Partij van de Arbeid en de Liberalen. Op lokaal niveau hebben ja. altijd samen goed kunnen ja. werken. Betrouwbare partners. Maar als je de campagne ingaat door gewoon uiteindelijk toch de dictie van... de PVV over te nemen... mensen tegenover maar het maakt elkaar me niet te zetten... Uit. Maar, maar, maar, maar, maar dat me maakt niet... mij zeer uit. Ik zei je zeggen waarom het me niet uitmaakt. Want welke onzin je ook schreeuwt... om te ja. zorgen dat mensen niet op die racist stemmen... als ik kijk hoe de VVD bestuurd heeft... lokaal ja. in Amsterdam... was het een vrij linksbreedte. Erik van den Burgh heeft uh, zich ingezet... voor dat dikke kinderen, obesitas tegen ja. kinderen. Dat is een goede ja. wethouder. Dus ik kijk naar de daden... Ja. En ik kijk niet naar de retoriek. En het vervelend nou, is als ik naar de Partij iets, van ja. de Arbeid... Maar kijk. jij behoorde tot het wel deel ja. van Nederlanders... Ja, nee, maar een heleboel... Maar, ja, maar, maar rabies, rabies, als je kijkt naar de retoriek... Ja. dan is de retoriek van de Partij van de Arbeid ook hol. Want kijk, ik zei je een voorbeeld geven, Robien. Waar komt die teleurstelling vandaan? En, en dat, dat zeg ik ook als ik in Den Haag zo had ik mm. steeds op je gestemd. Ja. Maar deze verkiezing zou ik niet op de Partij van de Arbeid... Ik heb die lijsttrekker van jullie gezien. Ik heb hem gehoord, ik heb gevolgd. Ik heb met nummer twee gesproken, mm. nummer 3. Ik voel geen vuur. Hmm. Ik voel geen... Als ik Erik spreek... Uh, uh, zieke ja, maar. liberaal... Ja, maar Erik, Erik van der Burg, collega Erik van der Burg... is een fantastische wethouder. Ik bedoel, ik kom hem tegen... En hij heeft dat vuur, uh, Rebien. Nee. Dat vuur wat jij hebt. Nee, akkoord. Maar kijk, dat wat hij... Nee, maar wat het hij dus niet doet... is wat bijvoorbeeld landelijke VVD-politici ja. doen... is het populisme zodanig Maar ik om, stem voor de gemeenteraad. Dus nee, wat Rutte, ja, wow, wat maakt ja, me niet uit. Hallo, ik kan hallo, toch beste niet op vriend, ik, bedoel, ik, ik bedoel, heb jij lokale lijsttrekkers... op de landelijke televisie gezien? Nee, maar, gezien? maar Rubien, ik, het is toch meetalig. Als ik, in, als ik in Amsterdam woon, of ja. ik woon in Weesp. of ik woon ja, maar in Lena. niet iedereen kan dat wat maar jij kan, dat, kan, blijkbaar. Maar mensen laten zich toch door dat nationale leiden, of ja, niet? Ja, maar nee, de, de De nepotistische, onnozele. Sub of nee, wat de, de narcistische, onnozele van de NOS? Ja. Ik vond die uitslagenavond verschrikkelijk. Ik vond die hele voor. Want, ik wil geen. Rabien, ik wil. Waarom, waarom doen die landelijke lijsttrekkers nog mee? Je moet zeggen, meneer, nee, we doen niet mee. Wilt u debatten? Doe dan wat Pau had gedaan in Rotterdam aandacht gevraagd, mensen tegengezet uh, gaan naar Den Haag, maar ze zijn te dom en te lui bij de narcistische onnozele subsidievreders van de NOS nee. om goed, ik, ik wil geen landelijk debat van Briggs, want ze staan niet op de lijst ik kan niet op ze stemmen nou kijk, daar ben ik het natuurlijk wel met je eens. Kijk, ik heb me natuurlijk ook gestoord bij het feit dat, uh, ja, dat uh, de media, hè, ik bedoel, uh, vrij breed de landelijke lijsttrekkers uh, of de landelijke partijleiders, zeg maar, opzoeken. En dat vind ik wel heel erg jammer. Nou, en dat heeft mij in ieder geval ertoe. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik bedoel, ik ben niet naar de landelijke media gaan kijken nee. of luisteren. Ik ben dan maar naar de lokale of de ja, regionale maar gaan de kijken. Want gaat de daar... TV-wef staat goede debatten en, Zeker, zeker. Uh, en, en, en ik, ik heb. Ik heb ook de uitslagenavond. Was ik zo blij bij die regionale tv. Want ja. ik heb die, die, die, die, ja. die, die, die, die onnodige subsidie. En daar creators. moeten we eens een keertje goed over nadenken. Ja, maar, want zo beïnvloed geld je wat daar gewoon. Gaat. Ja, je had, je had gewoon die regionale zender. Ze hadden ja. veel betere coverage. Ja, dus ja. daarom moeten de landelijke media gewoon eens een keertje wat rustig aan doen. Om ja. het maar zo te zeggen. Bij gemeenteraadsverkiezingen. Want laat nou inderdaad de lokale items bepalend zijn. En niet de framing zeg maar, vanuit het ja. binnenhof. Want dat is echt, ja dat blijkt elke keer echt een probleem te zijn. En je ziet ook, want Lilian maar eens deed het verdomd goed. En toch is bij de sp men echt gekeken lokaal. Ik heb een columnist. Die gaat nu waarschijnlijk op jou lopen schelden. Want uh, hij is tegenzaken ja. doen met China. Omdat hij vindt dat China de mensenrechten vertrapt en Falun Gong angas verbrandt en crematoria. Ja. En dat wij in Nederland vrolijk zaken doen met die tering Chinezen. Uh, Dag Wilbert, ben je er? Jawel Prem. Oké, okay, ik, ik ga je ook iets zeggen over... De, dus, jij moet nu aanhangen van Donald Trump zijn, want die pakt de Chinezen wel aan. Nou, hij, hij is wel weer op de goede uh, richting, zit uh, hij in. Alleen, ja, om de, uh, niet helemaal op de goede redenen. Maar... Het, het is wel, je kunt het uh, als positief beschouwen. Ja. ja, en ik weet zeker, als jij een mail stuurt naar uh, uh, thewhitehouse.org. en je vertelt uh, nee, over... Nee, geen mail, een tweet. Nee, nee, luister even. <laughs> of een tweet, maar luister fotos, fotos, nee, maar Nee, maar als jij namelijk een tweet stuurt over de verbranden van de mensen en, en Falun Gong En hij pikt het op. Of Fox News. Ja. Geloof me Wilpen, dan krijg je iemand aan je zijde in je strijd. Uh, ja, inderdaad. Maar ja, dan moet je eerst uh, zien. Ik heb het wel eens geprobeerd bij de Late Show, maar nooit reactie gehad. Nee, niet iedereen. ik ben de enige idioot die het zijn tijd geeft. Dames en heren, hier is hij, de man die mij een klootzak vindt... maar toch wel graag een kolom heeft in mijn programma... die liever naar een andere omroep wil, maar niemand wil hem. Hier is onze eigen Quixote, onze eigen witte strijder tegen het onrecht... Wilbert Stuifbergen. En ik ga plassen. Een goede dames en heren. Om het moorden in China te stoppen, is vooral nodig dat wij de Chinese slachtoffers als mensen beschouwen. Of, zoals de Zuid-Afrikaanse dichteres Antje Krog het verwoordde: je moet een soort interverbinding met hen hebben. Als je je met elkaar verbonden voelt, dan vermoord je elkaar niet. Of niet zo snel. En dat geldt ook voor Nederland wat betreft het collaboreren met China. Vandaag sprak ik een Afro-Amerikaan die zich geweldig opwond over twintig kogels... in de Verenigde Staten afgevuurd op één zoon... die voor de ogen van zijn moeder neergemaaid werd. Dat aantal van twintig kogels, dat overtuigde hem ervan... dat dit een haatactie was tegen een zwarte Amerikaan. Net zoals Trump het racistisch vuurtje opstookt... doet men dat in China. Na negentien jaar hersenspoeling herkennen de Chinezen... Falun Gong gongboefenaars niet meer als gewone medemensen... Men ziet hen als minderwaardige schepselen, die dus vernietigd mogen worden... de entlozing volgens de manieren van de enig toegestane partij. De manieren zijn die van het naziregime, hier al vaker geschetst. Heinrich Himmler, een belangrijke pion in Hitlers machtspel, was onlangs op tv te zien. In een documentaire, getiteld The Decent One. Hij beschouwde zichzelf namelijk als anständig, als fatsoenlijk... Ondanks de vernietigingsindustrie die hij orchestreerde. Ook de gemeente Den Haag beschouwt zichzelf als fatsoenlijk. Zij tooit zich met de eretitel internationale stad van vrede en recht. De reden dat ik hierover begin is de aanwezigheid van wethouder Balduelsing. Ongeveer vier jaar geleden sprak ik drie wethouders... bij een raadsvergadering van Den Haag over de Chinees van Aro. Eerst kwam Joris Wijsmuller op me af. Wilbert, heb jij elk miljoen? Want daarmee kon de overname van ADO door Wang Hui afgewend worden. Nou heb ik ooit 8 miljoen verdiend. In de Schilderswijk. Bij een jeugdtheateroptreden in de Ferdinand-Bolstraat. De kinderen waren ontzettend rijk. En wel rijk aan fantasie. Ze speelden het spel mee. En beloonden mij. Eerst kreeg ik 1 miljoen. Daarna kreeg ik van een andere jongen 2 miljoen. En tenslotte kreeg ik 5 miljoen. En toen vond ik het wel genoeg. 8 miljoen om zogenaamd een nieuwe brommer te kopen. Dat was de kinderfantasie. En de Chinees van ADO is inmiddels al vier jaar realiteit. Waarom ik hierop kom? Vanwege de reacties van de andere twee wethouders die avond. Over de situatie in China. Wethouder Tom de Bruin had als antwoord op mijn kritiek op de Chinese propagandist Wang Hui. Tja, China. Er is overal in de wereld wel wat aan de hand. En de wethouder Belduelsving sprak ik even later. En het antwoord was vrijwel identiek. Of ik wel wist dat het in India ook zo erg was. Met andere woorden, wat kan mij die Chinezen nou schelen? Als wij maar banen scoren. In het geval van Belduelsving gaat het bijvoorbeeld om sport. Het binnenhalen van allerlei Olympische sporten... of grote evenementen als het beachvolleybal. En terwijl de gemeente Den Haag zichzelf op de borst slaat. wat doen we het qua vrede en recht toch goed? komt uit een ander lichaamsdeel, het achterwerk. of deftig geformuleerd hun derrière. een andere mededeling. We hebben aan het hele mensenrechtenprotocol. Een protocol dat er na 4045 zo'n beetje op neerkwam. dat we niet meer toestaan dat mensen in verbrandingsovens eindigen. Maar omdat Chinezen Falun Gong geen mensen zijn, hoefde Den Haag zich nergens voor te schamen. En die derrière op het Haagse Plus kondigt tevens vol trots de Volvo Ocean Race aan. In juni is de finish in Scheveningen. Baldusing kraait al van plezier. Weer zo'n prachtspektakel in sporthoofdstad Den Haag. Om met Jean-Marie Le Pen van het Front Nationaal te spreken... het is maar een klein detail. In de eerdere etappenplaatsen van de Volvo Ocean Race... in Guangzhou en in Hongkong, beide in China... daar vindt de orgaanoogst plaats. Geen vervelende gaskamertjes, zoals bij de fatsoenlijke Himmler... maar operatiekamertjes. De crematoria... Om in Volvo Ocean Race termen te spreken, de crematoria zijn de finishing touch van de race. Maar goed, zoals heer Baldusing al zei, je moet positief blijven. Dus zeg ja. Oftewel zeg in wie ja, want dat is ook heel erg. Rabin zit vooraan straks in Scheveningen. En zoals Prem niet nalaat elke week te melden, er verandert toch niks. Want wie is nou geïnteresseerd in het lot van een slordige 100 miljoen Chinezen? Nou, dankjewel Wilbert. Volgende week hoop ik, het zal niet veranderen. Ik zal zo, maar het is de realiteit. Dankjewel. Ja. Tot de volgende week. Rabin, kijk, hij heeft een punt. Sport maakt Den Haag sterker. Nee, heeft een het punt. punt wat hij heeft is, kijk, waarom ik hem, waarom ik hem altijd deze kolom heb gegeven. Het begon bij BNN Nieuwsradio, hij belde in en dat ze in 2009 of 10... en toen zei hij van... Uh, nee, 2009 of 8... toen zei hij van heel beschaafd... Die voetballen, die voetballen van Adidas... voor het wereldkampioenschap, meneer Van Praag... die worden gemaakt door kleine kinderen... in slavenarbeid. Mm. En eens toen die Falun Gong... Want er zijn een heleboel van Hongkong mensen ja, opgepakt. ik kan hem herinneren. De ja. ontmoeting die ik ja. met hem heb gehad, kan ik me heel goed herinneren. Ja, en kijk, Kees zit dan als wethouder. Hij ja. zit inderdaad, je kan niet de wereld gaan redden vanuit Den Haag. Nou, dat uh, lijkt mij inderdaad uh, te pretentieus hè, ja. om, om, om dat te zeggen. We zijn wel de internationale stad van vrede en recht. We proberen natuurlijk neutraal te zijn... Ik begrijp de pijn overigens wel. Uh, uh, wat, ik bedoel, het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij uh, met ledenogen zien dat mensen inderdaad, uh, ja, nou ja, goed, uh, wat is het, mishandeld, vernietigd, worden, ze worden niet organen wat. en dan worden ze vermoord ja, en dan komen ze in de en, crematoria. En, maar, maar goed, daarvoor kunnen wij vanuit uh, de gemeenteraad vrij weinig doen. Dus ik denk dat het goed zou zijn om in ieder geval... Uh, ja, vanuit het landelijke... Ja, maar daar... geek, landelijk krijgt hij natuurlijk ook geen poot aan de grond. Want China is te belangrijk voor, voor, voor, voor ja, de handel en het geld. zo is Saudi-Arabië ook te belangrijk. Ja. Ik zeg uh, ook aan Wilbert, ik zeg, Wilbert we nemen maar... de zaken met Rusland... terwijl het, het Saudi-Arabië is ook een dictatuur... waar uh, de ja. dingen worden onderdrukt. de orde druk. Ja. Ik, ik zeg want, wat Wilbert... Zeg, maar Wilbert tegen, tegen Turkije nemen we toch wel stelling? Ja, omdat die kleiner zijn en de belangen minder nou, groot kleiner, zijn. kleiner. Ik bedoel, het is wel een stevige economie, hè? Nee, met maar een economisch zijn we groter dan uh, Turkije. Ja, maar het is wel een hele belangrijke poort tot heel veel landen. Ja. En uh, nou ja, goed. Nou ja, wat ik probeer te zeggen is: wij maken natuurlijk daar een onderscheid in. En ja. dat heeft natuurlijk meneer wel gelijk in. Dus we zijn. Uh, die willen we, maar die willen we dus niet, om het maar ja. zo te zeggen. Ja, nou ja, goed. Uh, maar nogmaals, ik bedoel, vanuit Den Haag kan ik daar vrij weinig mee doen, moet ik je zeggen. Dat vind ik wel jammer. Ja. Maar, dus dat proberen wij natuurlijk wel ons het steentje bij te dragen. door bijvoorbeeld een fair trade gemeente te zijn, ja. He, om ervoor te zorgen dat dat we inderdaad wat spullen niet binnenhalen... die uh, vervaardigd zijn door kinderarbeid. Uh, weet je, dat soort dingen meer. Dus je probeert natuurlijk wel een steentje bij te dragen. Maar zou je daarna maar... naar, niet uit China moeten kopen. Ja, ja, nou, lastig. Ja, ik weet het. Dus mensen denken van dat wethouders zoveel macht hebben... terwijl het niet nee. zo is. Het is een collectief bestuur in dit land. Jij kan het inbrengen. Luisteraars, één voor de duidelijkheid. Als u wil bellen, kan het dus alleen op 035 035 62 11477. U luistert naar Zwarte Priet, praat op Hilversum 1. Mijn naam is de Radakisjoen. Technicus is Anne Bakema. du van Glanenweigel, die neemt de telefoon aan, doet webcam aan. En, en mijn gast is Rabien Baldeelsing, wethouder van de P van de A in Den Haag. En het is. Rabien, het is al 16 minuten voor 2. De tijd vliegt. De tijd vliegt, nee, ja. Maar, maar, maar, maar, maar oké, okay, dus Den Haag niet. Je gaat nadenken over de vraag. Kijk, wat het leuke is, Rabien. Je hebt. Ik heb ook gezien hoe je dit, dat weddenschap je ouder heeft gemaakt. Even, ja. Je, je, je hebt, maakt lange uren. Je bent een fulltime politicus ook. Tot laat in de avond en zo. Je, je zou lekker in mee als je stopt even vier, vijf maanden niets kunnen doen. Nee, maar dat kan ik niet. Even gaan sporten, lezen. Uh, tuurlijk ga ik wat meer sporten. Tuurlijk ga ik wat meer lezen. Maar ja, ik ben niet zo van... Uh, weet je, kijk... Nee, daarvoor heb ik veel te veel uh, vuurkracht in mij... Uh, om achterover te gaan leunen. Neem maar ik, gewoon ik, even vakantie. Een lange vakantie van, van, van uh, vier maanden. Dat, dat, dat kan ik niet. Ja, ga je echt meteen weer aan de slag. Nou, ah, ja, ik hoop het wel. Ik wil gewoon bezig blijven. Kijk, weet je. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik I'm a man in a hurry, om het maar zo te zeggen. Ik heb heel veel dingen te doen. En zeker voor een stad als Den Haag, waar ik dus nu op dit moment ben. Ik, ik, ik wil heel veel nog betekenen. En ik je... heb heel veel ideeën en vuurkracht. En ik wil ervoor ah, gaan. Man. En ik vind het zonde dat ik nou vier maanden ergens in een hangmat moet gaan zitten. Nee, maar mijn vriend, Dat mijn gaan vriend, we niet doen. Mijn vriend, mijn vriend. Ik heb je. Want toen je gemeenteraadslid was, was je ook nog een fulltime job erbij. Ja. Dus wat ik wil zeggen is: ik, je bent nu al twintig jaar leef je een beetje in de hoogste versnelling. Ja. Je hebt als wethouder, heb ik, maak je uren, dagen, lange dagen. Je stuurt mensen aan, je Zeker. verkoopt goed. Okay, dus, dus, en je hebt heel veel betekend voor de eenvoudige. Hagenis die je liet zien. Dat je het dus ik zeg, wat me leuk lijkt, je hebt een fantastische leuke vrouw, die je veel te weinig ziet. Je zou ook kunnen zeggen, als ik in mei stop, laat me een, een, een vroege zomervakantie nemen, dat je een beetje gaat wandelen, dat je weer bij me komt eten, eindelijk, want ik zou voor je koken, en dan zouden we de uh, bruine rum drinken, dat, die afspraak staat nu al acht jaar of zoiets, dat gebeurt maar niet. Dus dan, dan, dat je een beetje tot adem komt, en dat je contempleert, een beetje weer wandelt, een beetje weer gewoon On, je hoofd leeg maken en dan weer, want dan denk ik dat ja, je ja, maar dat bent. hoeft toch niet 4, 5, 6 maanden te duren. Dat kun je dus in een paar weken ook. Nee, denk ik toch nee, niet? Tuurlijk wel. Eh, Rabin, ik zou je een voorbeeld geven. Ik heb uh, altijd in, in, in die hoge versnelling geleefd. Yeah. Toen heb ik in 2012 gezegd. Uh, uh, weet je, ik stopte met primetime. vanwege die narcistische onnodige subsidievreters. van de mislukte NOS. En toen heb ik gezegd: Oké, okay, weet je wat. Het uh, uh, was 2012, ik ben gestopt met het programma. Toen heb ik gezegd. Ik deed altijd tv, radio, advocaat. Toen heb ik gezegd. En in 2000 januari zou Nalini bevallen, mijn oudste van yeah. Sierra. Dus toen heb ik gezegd: Ik ga even niets doen. Rabin, ik ben met die hana naar Hongkong geweest. Heerlijk. Hongkong, uh, Maleisië, Singapore. Ik ben vier weken naar Suriname geweest, waar ik heel dankbaar voor ben, want dat was de laatste vier weken dat ik met mijn broertjes er is. Echt heel goed heb kunnen doen. Yeah. En ik ben toen teruggekomen en toen zei ik tegen een heleboel dingen nee. En toen kwam Siena en ben ik een andere richting. Ik ben heel veel met mijn kleindochter. Dus wat ik wil zeggen, ik denk dat jij als je even. Weer de contemplatie niet. Want ik ben toen gaan nadenken. Wat wil ik nog? Ja. En nu zit je zo. Nee, nou, niet... contempleren is natuurlijk altijd goed. Ik bedoel, maar nogmaals. Ik bedoel, dat gaan we ook doen. Ik bedoel, ook een wandeling in de natuur. Den Haag in de duinen. En dat soort dingen meer. Prima. Maar, uh, kijk, weet je. Ik, ik, ik ben niet de type die gewoon. Vier weken uh, uh, uh, op vakantie gaat, dat, dat, dat vind ik gewoon te lang. Ik denk dat ik gewoon mijn Paul Krugelaan en de Haagse Markt en het strand van Scheveningen ga missen. En dat is. Uh, dat, de, ja, dat, dat, nee, nee, maar Robin, nee. hoe wil je dan burgemeester worden van uh, Limburg, uh, Venlo of, of Maastricht, <laughs> als je de, de, de daarna gaat missen? Ja, ah, kijk. Ik weet niet wat er komt. Nee, uh, ik als vind, er iets komt... Fleur zei, ja. je moet wethouder van de burgemeester van nee, Amsterdam worden. Jij vindt dat te ver. Maar ik vind, nogmaals... Ja. Luisteraars, vindt u ook dat er een <laughs> wethouder moet worden? Mail nee. voor een actie... Of de burgemeester moet worden? Nee, maar, nee, zeg, maar broer... Nee, je hoeft niet allemaal een actie... En zo. Kijk... Um, nou, laten we kijken het het even wat we kunnen ja. Wat is, als je terugkijkt naar die 20 jaar die je daarna gediend ja. hebt, wat zeg je prim? Daar ben ik het meest blij om. Dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat zijn moeilijke vragen, meest. Kijk, je hebt natuurlijk echt in die periode je ingezet voor heel veel dingen. Uh, kijk, wat, wat, wat mij, uh, nou, kijk, er zijn een paar dingen waar ik echt heel erg trots op ben. Nou, we spraken net over die verbondenheid. Hè. Ik bedoel, ik heb me altijd als een bruggenbrouwer uh, opgesteld. Geprobeerd groepen in die samenleving te verbinden. En ik vind dat, uh, dat, dat ik er best wel in geslaagd ben om ervoor te zorgen dat, uh, dat we uh, ondanks hè, die uitdagingen die er zijn, uh, ja, nou ja, goed, toch nader tot elkaar zijn gekomen. Ik bedoel, ik zie gewoon groepen mensen. Van verschillende etniciteiten, steeds meer met elkaar samenwerken in bewonersorganisaties, maar ook in bewonersgroepen uh, in de wijk en het buurt. En daar ben ik best wel trots op. Maar wat mij emotioneerde laatst, en ik was daar echt heel erg emotioneerd over, uh, is uh, toen ik. Uh, ja, ik, ik, ik sprak net over dat gesubsidieerde hè, die arbeid en zo. Dus die stipbanen. Ik heb uh, duizend hebben gerealiseerd, want daar had ik geld voor. Ik heb alle duizend uitgenodigd. En ze waren gekomen in de sportcampus Zuiderpark... park nou ja, goed. ja, bij de opening van de sport. Nee, nee, nee, onlangs. Uh, dus uh, op 13 maart was dat. Ik heb ze uitgenodigd uh, om ze toe te spreken... te ze feliciteren en succes te wensen. Nou ja, ik zat daar op het podium... En, uh, of ik stond daar op het podium en ik keek naar ze... en ik zag al die gezichten. Al die gezichten die zes, acht... Tien jaar vast zaten in de kaartenbak. En ik had ze perspectief kunnen bieden. En dat had me erg geëmotioneerd. En ik ben daar ontzettend trots op. Dat ik deze mensen voor drie jaar de mogelijkheid heb gebouwd. Dat ze zelfstandig gewoon voor zichzelf een bestaanszekerheid kunnen, kunnen, kunnen opbouwen. Zeg maar. eh, nou daar ben ik echt heel erg blij mee. Dat we dat, uh, dat we dat in Den Haag hebben kunnen doen. Nou ja goed zo zijn er. Wel wat andere dingen, maar uh, die verbondenheid vind ik zo belangrijk. Ik maak me daar buitengewoon zorgen om. Ook kijkend naar de uitslag van de verkiezingen. Uh, het populisme, ook in Den Haag, viert hoogtij. Uh, we, we willen liever met de rug naar elkaar toestaan. We willen liever verdelen. Nou ja, Kijk, wie, wie, wie verdeeldheid zaait, zal uiteindelijk uh, uh, ja, haat oogsten. En dat is waar ik echt niet voor heb gestaan de afgelopen periode. Dus ik maak me echt grote zorgen om mijn nalatenschap, om het maar zo te zeggen. Ah, je hebt geen nalatenschap. Janus, ben je er? Ik hang er half in. Ik zal nog even aan de software trots zijn, maar ik geloof dat ik er ben. Ja, je ben, kan je beginnen, want we een dichter, want Rabin heeft mm. boekjes geschreven, Janus, over dichters gesproken... En in het tsunami oh. en in het Nederlands heeft Robin gedichten geschreven. Twee boeken toch? Ik heb twee nou, boeken. Nou, je... veel meer dan dat. Oh, hoeveel boeken heb je inmiddels geschreven? Nou, je inmiddels, hebt... ik denk zo negen. Negen. Ah, ja. ja, oh, van... dat is behoorlijk. Ja, hij ja. en, en, en is echt een goede dichter. En hij maakt moe... Janus is, woont in Rotterdam. heet Johannes van Goch. En hij belde een keertje in en hij had zo'n leuk gedicht. En sindsdien is hij onze huisdichter. Okay. En, altijd tegen het einde. Dus Janus, dames en heren, hier is u. Onze eigen gelukkig in de liefde uit Rotterdam. Onze dichter Janus. Hilversum, heb vandaag heb ik een verhaal over de PvdA. Ja. Want de gast vannacht, die is niet van nu. Hij stamt uit ons rood verleden. Hij brengt helaas geen hedendaagse visies meer de eter in. Hij echoot een strijd die is gestreden. Leen mij uw oor, mijn rode rakkers. Laat me u nog eens vertellen waarvoor die faalpartij nu is opgericht. En we het nu met zulke armoedige politiek en asje moeten stellen. Want die partij is opgericht. Dat was ooit best een aardig plan. Voor de rechten rond de arbeid. Voor hen pensioenloos. Zonder plan. En voor het zorgen voor je bejaarden. En dat we opbouwers niet zouden ontaarden. En dat het zeker met je online rechten op een Facebook is gesteld. Hef nou eens die toen partijen op. En volg nou eens even slimmer al dat geld. Want alle arbeiders die ik ken van nu... hebben maling aan vakbonden als een lekker dure paraplu. Want een vakpartij die is opgericht voor wet en cao. Voor AOW, WW en Wajong. Maar dat hebben we nu toch zo? Rechts en links, dat betekent niks meer. Kijk nou maar in Rotterdam. Wat ooit links en pro de rest of hully was... zoekt het nu weer op in het gezwam. Want zij zijn Turks of wij zijn Turks. Dus ik zal er maar op stemmen gaan we godverdomme weer verzuilen. Blijkt vooruitgang toch nog af te remmen. Door zo'n leefbaar in de stad... dat samenhult met zo'n baudet... waardoor we een vergeten BNR-enkor... als Joost Erdmans als boegbord hebben weggezet. <lacht> Hilversum, ik raak verstrooid... en ik zal u niet vermoeien... de enige hoop die ik nog heb... is dat die rozen in die verkiezingstijd... nou niet meer zullen bloeien. Hef die Varsclub, nou eens op man. Maak een nieuwe ideologie... Want die rode wensen van ons vroeger, hebben we die allemaal dan nu nog niet? Stop de partij nou van die arbeid, want alle missies zijn geslaagd. Het is tijd voor idealen, voor nieuwe idealen. Het begint bijvoorbeeld een groene rechts vandaag. Alle missies zijn geslaagd. Stop de partij van de arbeid. Het rode is verdaagd. En de internationale <lacht> zal morgen heersen. So hier, hier, Hilversum, klinkt het geluid van vroeger. <lacht> da dankjewel, ja, dus tot de volgende week. Wat een goeie. Rubien, maar kijk, wat, wat wel blijft, kijk. Uh, uh, uh, Rabin, je kan niet uh, luisteren als het is zes minuten voor eer. Ik moet, ik moet selecteren, want ik wil de Rabbi een heleboel mm. vragen stellen. Rabien, de toekomst. Hè, we hebben ja. kijken naar het verleden. Ik vind je een. Een groot politicus. Ik vind je een, een geweldig politicus. Jammer dat je nooit in mijn stad uh, bent geweest. Uh, het is je gelukt om een van de eerste zwarte wethouders van Den Haag te zijn. Uh, je, je, je, je hebt er niet op getamboureerd. Maar ik heb altijd gezegd tegen mensen in Amsterdam waren daar zwarte wethouders. Ik zag het gevolg voor de zwarte mensen in de stad niet. Bij jou zag je dat gevolg direct. He, je hebt naar het stadhuis grote uh, partijen gedaan. Ja. Je hebt voor wiesje dingen gedaan. Je, hebt, je, je, je bent iemand die altijd die committering heeft. Ik ga je missen, man. Want als je burgemeester wordt, kan je veel minder doen. Als wethouder kan je meer dan als burgemeester. Als wethouder kun je heel veel uh, doen. En dat heb ik ook uh, geprobeerd te doen. Maar kijk. Um, ja, ik bedoel, ik ga mezelf niet verloochenen. Weet je. Ik bedoel, uh, uh, ik ben wie ik ben. Uh, ik, probeer, ik heb nooit geprobeerd. Uh, toen ik, toen, ik, nou, toen ik wethouder werd, toen, is, uh, toen zijn een paar communicatieadviseurs bij me gekomen en zo. En die zeiden tegen mij van Nou, Robin hartstikke goed, maar gebruik je etniciteit? Ja. probeer je etniciteit te gebruiken... om wat meer in de picture te zijn en dit en dat. Dat hebben we geweigerd. Uh, uh, uh, ik vond dat niet uh, mijn kwaliteit. Hè? Nee. Van, hé, hey, hier is een zwarte... die even als een orakel wat dingen gaat zeggen en zo... dat moeten we maar aan Rotterdam overlaten of zo. En Amsterdam willen ze ook wel wat dingen doen. Ik wilde gewoon vanuit de inhoud mijn dingen doen. Maar ik bedoel, ik ben wel geworteld in allerlei gemeenschappen. Nou, als je kijkt naar het stadhuis in Den Haag... nou ja, je vraagt waar ben je ook trots op... Ik heb echt. Het is een wit stadhuis. Maar ook van binnen was het echt behoorlijk wit, moet ik ja. je zeggen. Ja. Ja. Nog nou, altijd ben ik niet tevreden. Maar nee. ik dacht van nou, dit kan toch niet dat de geme het gemeentelijk apparaat. Uh, geen afspiegeling is van die samenleving. Dat was in je tweede termijn, precies. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is bij het personeel niet het geval. Ja. Maar dat was dus ook in evenementen niet het geval. Nee, ook, nou ja, en ik vind dat ik daar uh, wel uh, iets aan uh, moest doen. En dat heb ik dus ook gedaan. We moeten even naar Nachtkijkers. Uh, is Martijn Grimius er? Zeker, dag Pim. Hey, Martijn, hi. Wat heb je straks? luisteraar straks hier naar Skyro NCRV met Nachtkijkers. En Martijn Grimius is de presentator. Martijn, wat heb je? Wij, nou ja, jij hebt de afgelopen weken uh, prachtige raadsleden natuurlijk voor het voetlicht uh, gebracht. Kandidaatraadsleden zijn nu gekozen. Ze gaan nu misschien wel een coalitie uh, vormen, een nieuw college. En hoe leuk zou het zijn dat daar een wethouder voor geluk in zit. Er is ook een wethouder voor geluk. Dat is de eerste in Nederland. Dat is Jan Steven van Dijk. Ze is wethouder in Schagen. En met hem ga ik de komende twee uur praten. Wat... Oh, wat leuk. Een wethouder ja. in Schagen van geluk. Ja, wethouder over geluk. Oké, okay, nou, ik kan wel zeggen. In Den Haag was er twaalf jaar lang een wethouder die over geluk ging. Die heette Rabin Meldeelsing. Maar het was gewoon ja. inclusief. <lacht> en ze had geen aparte portefeuille ervoor. Maar ja. hey, het, leuk. En, en heb je er al, is ze live mee? Of heb je ja, het al op. Nee, nee uh, hij zit hier bij me. Dus ook mensen vragen. Of wat is geluk ja. nou eigenlijk? Belma. En Schagen is vlakbij horen, waar ik ooit gewoond heb. En uh, niet echt de gemeente. Die ontzettend gegroeid is als koolman. Ja, en, en hij is daar dus uh, mede, ja, uh, probeert daar de mensen gelukkig te maken van welke in beleid. Partij? Uh, hij is van de Partij van de Arbeid, maar hij zit voor een andere partij. Uh, in, uh, oh, in, uh, in, oh, ja, dat is ook zo mooi. Uh, hij is uitgeleend aan een lokale partij. Wens voor u. Oh, oké. Okay, nou, dat stemmen mensen goed van weg. Ik ga luisteren. Lekker ja. interessant. Dankjewel, je wel, Martijn. broer. Het is, drie, het is twee minuten voor. Eén. Starten maar. In. Ik heb hier nog een boekje. Ik heb van jou boekjes. Deze is voor jou als dank. Rebien, ik, ik hoop dat je burgemeester van Amsterdam zal solliciteren. Maar waar je ook belandt, laten we in elk geval afspreken dat voor het eind van dit jaar je eindelijk komt eten. Want dan kan ik koken voor je. En dan kunnen we een glas bruine rum drinken. Of een fles samen. En daarna dan denk ik maar dank je wel. Gaan we doen. Het was. was fijn om er te thuis Oké, okay, dames en heren, uh, het is, uh, uh, dit programma is gemaakt door Techniek aan de Bakken, maar telefoon, webcam en social media, assistent prim Damiendo van Glanenwegel. En u, zoals u weet, ben ik de hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker aan, aan de boel. Mijn naam is Prem Sjuram Sjoosje Plarkisjoen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pont en gefinancierd door de in Nederland verbleven belastingbetalers, die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen. En faciliteiten subsidiëren en ook de wethouders betalen. Dus dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer met mijn grote vriend o over muziek, cabaret en comedy. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de Europese Unie. Leven lokale politici. Leven de P van de A. Leven Den Haag. En leven Rabin Bildeelsien. Leven Nederland. Namaste. dag. Yeah. <laughs>